Luister maar. Tja, dat was een enorme vakantie, mensen. Maar ja, kamperen, hè. Oh ja, het... Zelden zo'n vakantie gehad, eerlijk. Meer vaker dan eigenlijk. Ja, ja, het was toch even. Ah, ja, vonden mekaar ook, hè? Die teamgeest die er onderweg dan groeit, hè, bereid zijn mekaar over een moeilijk puntje heen te helpen en zo, hè? Ja, eh... ja, ja. Soms. Uh, ja, ja, geweldig hoor. Ja, ja, lief sfeer, hè. Nou, zeg, uh, zullen we nog even foto's kijken? Ja, <sus> ja, Goed, wacht een ogenblik, een Hier, alsjeblieft. Spanje, <taks magazine> in Spanje. Ja, ja, ja, dat was uh, in dat eethuisje, uh, weet je nog? Dat we zijn zo ziek van geworden zijn, ja. Zo ziek van geworden zijn, ja. Zo ziek van geworden zijn, ja. Ja, dat is ons ook zo langzamerhand opgevallen, vader. Ik heb... Hier, uw vader en uw moeder. Zo strafgoed. goed. Amen. Prond mijn arm aan die zenuwen deur, schloeiend. Vader, waar je, je nog? Vader, ja, waar helemaal je? Dat, dat iets. Vader, zij warmtjes, hè? En dan trof jij voor de derde keer je arm aan die zenuwen duur. Ik wel, ja. Mag ik? Ja, hoor, schat. Ja, het, het is een paar toch zeker. Hoe lang rijden we nou al? Hoe lang? Nou is zijn nog een eerst geboren. Ja. Weet je zeker dat dit de weg naar dat eethuisje is, Knul? Ja. Oh. Oh. Ja. Voor de zoveelste keer, ja. De dekstrijkers hebben het voor me uitgetekend. ...vlak voor Las Olmas van de Grote Weg af... ...en dan aan één stuk door rechtdoor. En dan via Portugal rechtuit de zeeën. Heerlijk. Volgens mij hadden we linksaf gemoeten. Hé, waar? Wanneer? Vleie maandregels. Ach ja, de groeten. Ah, lekker sfeertje. Ja, dat zal wel de wagen te wezen. Ja. dacht u. Vader. Ja. Ja, dacht jij aan zonnevlekken, jongen? Of aan statische elektriciteit of zo? Nee, aan de klok van de achterdeur, vader. Het <lacht> is niet geestig, vader. Nee, nee. Heb je iets? Ik? Hoezo? Ik weet niet. Volgens mij heb je iets. Ach. Niet? Niet dat ik weet. Ja, ah, ja. Krijgen we het ook toch? Gezellig. Uh, uh, mijn, mijn broer Anton en ik, wij waren een tweeling, hè? En wat heeft dat er nou mee te maken? Hey, oh, oh, ik, ik dacht net dat je met deze hitte op de motorkap... ...waarschijnlijk wel een eitje kunt pakken. Dacht je niet, joh. Nee, sorry. U had het over een tweeling. Ja, dat, dat bedoel ik. Wij waren een twee-eige tweeling, hè, Anton en ik. En toen zei ik altijd dat hij uit het stink kwam en dan wieg hij pis-nijdig, zeg. <laughs> nou ja, ik probeer een gesprek op gang te brengen. sorry. Ik word steeds van over Lekker land, ook, zand, stenen en stof. Ik ga weer ja. Wat een eten. Ja, vind je? Ja, dat vind ik. Nou, kijk, dan als jij het waarachtig toch eentje? Is er nog iets te drinken? Nee. Niet? Alleen nog in het watertankje. Hoe komt het? Nee, dank je. Maak hier nog een blikje bier? Ja! Oh, goed. Wacht ja. even open. Hoe gaat het Moment. Moment. je we die? hebben? ik? denk is, de is die gek! Wie spuit een Snap ik denk, ja dat, dat is de hitte jong. En dat gebonk op die slechte weg en Dan komt dat bier, dat komt onder druk te staan. Net, net als je humeur bijvoorbeeld. Vader! Net als je humeur bijvoorbeeld. Vader! <laughs> ja, herinner je je nog dat blikje bier in mijn nek? <laughs> Mens, wat hebben we toegelachen. Zoals <laughs> een brinnenpreisje, ja. Afschuwelijk, die hitte. Oh, en die eindeloze wacht. Nou ja, nou ja, als de sfeer maar goed blijft, hè. Als je mijn camera zo nu en dan eens even over het dode punt heen helpt, hè. En dan groeit er op zo'n rit toch wel even een stuk wederzijdse waardering, hè, vader. Ja, we huilen. ja. Ja, wat waren we op het les gemeen tegen elkaar, hè? Gemeen? Hoe zo gemeen? Hoe zo gemeen? Hoe zo gemeen? Toch heb jij iets? Ik... Ja. Ja, jij hebt I iets. Je wilt het niet zeggen, maar je hebt iets. Ik heb het warm, ja. Ik wil het niet zeggen. Ja, klets, leer mij jou kennen. Als jij zo kijkt, dan heb je iets. Oké, okay, dan heb ik iets. Meisje dus, ik heb dus. Oh, kijk je naar buiten hoog! Nou, ah, wat heb je dan? Zeg het dan! Je trouwdag. Me wat? Je trouwdag! Oh, ik word. Nou ja, dan krijgt hier iemand een zonnesteek. Lieve schat, we zijn getrouwd in november. Deze. Deze zijn weg, kap. En we zitten nu in juni. We zijn vandaag 17,5 jaar getrouwd. Oh, oh, ja. Wat, wat leuk zeg. Wat, van harte kinderen. 17,5 jaar. Ja, nou. En wie viert dat? Wie viert dat die 17,5 jaar getrouwd is? Jij niet? Ik niet. Niemand? 12,5 jaar. Ja, 12,5 jaar. Ja, ja, ja. Maar 17,5 jaar. Nou ja, geen mens. Vader. Je... Nee, het is, het is weinig. Gebruikelijk, jongen. Ja. Zolang het huwelijk nog goed is, is iedere dag er geen niet, vroeg oh, ik. Hou er maar over op, ik kan wel janken. Ja, dan zeg je hetzelfde, dan wil iemand zijn zeventien en halve trouwdag vieren. Ja, ze kan wel janken. En dan moet ik u de in deze blaag Want de dan eens zeker gaan feesten. Mag ik de bruid uitnodigen voor een danser op een gloeiende steen? Oh, wat geestig, wat is het trouwdag, stond je op een het bier? Dan ja. Ja, ik had twee linker schoenen weet je nog. Langs zullen zo, zo, ze langs dicht, als er nou nog iemand... Wacht eens, wacht eens, wat voel ik? Stil, stil, stil. stil. Wat is er met de motor? Hier zit het ook niet meer zitten. Oh wachtig. de benzine is op. Ik sta hier midden in de woestijn zonder benzine. Oh, oh, oh. Nou, dat is dan kracht om van je. Van, van mij? Ja, je keken? Ja, dat had je van je gedacht, die, anders? Al nou, ja, nou, die is hier verantwoordelijk. Ja. Nee, nee, nee, nee, nou is het al genoeg, hè? Nee, nou heb ik het gedaan. Ja. Zal ik jullie eens wat zeggen? Nee, nee. Jullie kunnen voor de rest van deze ellendige vakantie de, de, de Rimbram krijgen, weet je dat? Bonjour! Oeh. goeie! Ik ga zwerven! Ik ga zwerven! Ik ga zwerven! Ja! Ik, uh, ik geloof dat we die dag net 17,5 jaar getrouwd waren. Ja, ja, ja, ja wacht even. Ja, ja, dat had jij toen onderweg zitten uitrekenen, meen ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Echt weer iets voor Loep, hè, vader? Om je 17,5 trouwdag uit te rekenen. Mens, wat hebben we toen gelachen? Toen. De... Ja, ja. Nou, ja. Oma en ik vierden destijds iedere dag, hoor. Tot op hoge leeftijd. Ja, ja. Tot, tot twee maalstaags toe. Hij wil. En toch maar twee kinderen? En vader ja met een spelletje pasions, hè. uitermate hm? ja, boeiend passions. Oh, jullie dachten dat ja, ja dat oh ja, zeker nee, kregen we toen niet iets aan de wagen, dik. Ja, ja, kan wel. Ja, ja, een of ander klein mankementje, klein mankementje, mankementje. Blijven jullie nou even in de schaduw van die rot, jongens? We sterven in die hete. Of ik het nou sterven van de hete of van de dorst? Ik krijg een goede in de Sinterklaas, ik. Zo, zo. Ha, ha, dat, dat is klaar. Wat, hè? vader? Nou, ik heb even het reserve tankje in de tank gegoten. Hè? Hmm. Als John nou is uitgezworen, dan kunnen we weer verder. Of het goed zou. Oh, ah, daar komt hij oh, alweer aan, zie je wel. Oh, mensen, het is voor elkaar, hoor. Het is voor elkaar, ik heb het gevonden. Twee bochten verder, kan niet missen. Twaalf huizen, kerkje, garage en een eethuisje. Hoera. Ik vind je bij het einde. Jongens, jongens, snoep. Hè? Sorry, hè. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ach, de oude heeft zich misschien weer eens even misdragen. Hè? Nou, Oeli, ik begon, hoor. Ik ah, Nee, nee nee, toe, nou, nee, nee, nee, onzin. Nee, je had volkomen gelijk. Nee, je had gelijk. Ja, ja. Nee, nee, hebben. Wij, wij, wij, alle reden om onze 17 en een halve trouwdag te vieren. He? Waar of niet, vader? Uh, ja, zeker, jongen. Oma en ik vieren het elke dag, hoort tot ah. op hoge leeftijd soms wel. En, en ja, ja, ja, ja, ah. dat verhaal, dat vertel je maar eens als de kinderen groot zijn, vader. Hè? Ja. <laughs> maar uh, in ieder geval zijn we weer gered, mensen. Twee bochten verder. Precies zoals de dijkstraatjes dat gehucht voor me hadden uitgetekend. Met restaurantje. <laughs> als volgerecht neem ik drie liter apperzijf. Als zou er erheen moeten kruipen. Nou, dat komt dan uitstekend uit, kerel. Hoezo? Moment. Wat zoek je rust? Het reserve Kan Wim even naar het dorp kuieren voor benzine? Ik? Vader. eh? Uh, oh, ja, ja, nee, dat is al klaar, hoor, John. Dat zit er al in. Dat zit er al in? Ja. Wat? Waarin? Ik heb uh, in de tank, jongen. Uh, ik heb net het reserve tankje al in de tank geholpen hoor. Nee, neem maar, maar het was leeg. Ja, dat de tank, ja, die, die was leeg. Hè? Nee, het reservetankje, dat was leeg. Hè? Dat heb ik uh, bij Barcelona al gebruikt. Ja, hoe kan dat nou, zeg. Dat, dat was tot de nek toe vol. Kijk maar hier, dat zit zelfs nog een beetje. Oh, Wat oh, is het? Nee, ja, vloeken, lieve. Vloeken. Watertank! Het watertankie! Heeft die oude crimineel vijf liter water in mijn tank staan gieten? Nee, Komt die kan nooit meer weg! Hè? Moet, moet, moet de hele tank leeggezogen En wie weet met, met de leidingen schoongeblazen enzovoort enzovoort! Houd op! Stoppen! Wat doe jij nou, weer, sokken? Ik kijk of je het idee even. Hop, water! Dan ja, ja dan rustig nou, rustig nou! Dan he. staat hij daar eventjes met zijn ook nog vol met water te pompen. Die weet, moet dan de hele motor open. Nou, hem, hè, wat moet ik nou? Uh, <laughs> uh, Twee bochten verder is een grazische. Ja! Ja! Ja! ja. Ja, ik, ik, ik ja. me dat er iets met de wagen was, Jon. Oh, ja. ja, dat kan wel, ja. Een of ander klein mankementje. Ja, we hebben heerlijk gegeten daar. Waar we erg ziek van werden, Jon. Ja, het was een heerlijke dag. Ik had even lachen geblazen. Jullie hoorden vader Jon, of uh, Paul van Gorkum als vader Jom, Maria Lindas als moeder Luki, dochter Jos was Marijke Weidenes, zoon Wim was Anton de Lange, en opa was Jan Moraal, en dat was ook tevens de cijfer van de strip, de heilige stroozak. En uh, nou, even een plaatje om bij te komen, en dat is Kenny Loggins' I Believe in Love. Volgende week zijn we er weer, om vijf uur, met het laatste deel van de strip, De Heilige Stroozak. En ik zou zeggen, tot volgende week, de groetjes van Vincent. Dag! Hallo allemaal, hier is Vincent alweer met alweer helaas de laatste aflevering van De Heilige Stroozak. Een strip geschreven door Jan Moraal. Maar voor we die gaan draaien, gaan we eerst even luisteren naar een plaatje van de Rolling Stones' Little Red Rooster. Nou jongens, ik heb het in het begin al gezegd. We gaan vandaag luisteren naar het laatste deel van de Heilige Stroozak, een strip geschreven door Jan Moraal. Jullie horen nog één keer Paul van Gorkum als vader Jom. Maria Lindes als moeder Loekie, Marijke Weidenes als dochter Jos, Anton de Lange als zoon Wim en Jan Moraal, de schrijver van het gedoe, is opa.